In Rotterdam heeft een van de verdachten van de kuiprellen zich gemeld. Ze was sinds gisteren te zien op billboards in het centrum van de stad. Het is een 20-jarige man uit Barendrecht. Hij is de 20 verdachte die is ingerekend na de rellen van vorige maand bij het Feyenoordstadion. Minister Schippers is enthousiast over een experiment in Noord-Brabant met wijkverpleegkundigen. De proef wijst uit dat wijkverpleegkundigen beter en goedkoper werken dan de thuiszorg. De wijkzuster was vroeger een bekende verschijning, maar in de jaren 90 werd ze grotendeels wegbezuinigd.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 Door een combinatie van het mooie weer en werkzaamheden aan de Vlakertunnel staan er richting Zee, de Zeeuwse kust lange files. Vooral vanaf Ritterland en op, op de A58 hoopt het verkeer zich op. Het verkeer wordt omgeleid, maar volgens de AWB is het op die routes ook druk. Ook vanmorgen wordt grote drukte richting het strand verwacht. Bij de Tros zijn ruim 450 inzendingen binnengekomen voor het Nationaal Songfestival volgend jaar. Liedjeschrijvers en componisten hadden tot middernacht de tijd om hun bijdrage in te leveren.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 Blue Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Kreunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gamofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des hebben doorstaan. De klanken van weleer Een met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie. Nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort.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 Je trekt het maar naar eigen wens en andere jasje aan. Je hoort dit als de Supremes het zingen gaan.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 Zou so Dionne hoor ik maken van dit long go. Het staat voor ons wel nou vast als hij het zingt dan klinkt het zo Stones have do rolling for two rolling stones and sing it again. Darling, to know all the yeah, yeah, yeah. darling. I see. Need you want to share, baby? Yeah, you wanna be free.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 Zingende de zoetjes, soetjes. Weet je hoe het klinken zal? O, oh, hoe de bos koets weer rijdt door het dal. Bij wie moet die zijn? Bij jou of bij mij? Ver langs de ben.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 En dit is de zoveelste keer dat je de boel in de mars schopt Voor straf zet je vanavond geen poot meer buiten de deur Ik kom vanavond de, de deur weer uit Jij krijgt je zin, jij krijgt je zin Mijn broek is gescheurd en mijn hand gaat eruit Laat het toe, laat het erin Anneke loop als jij tot jouw manier in zingen gaat Wordt dat meteen een zesde gouden plaat Daarbij, ja, ik lag in jouw brandende stand, maar jouw melodie was ironie, Paradies. Ik ga je brieven maar verbrand. u luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. We hoor de muziek van... Anneke Greulow... En Charlie... Is Ibt Dein Ring niet Air... Oftewel Charlie, ik geef je ring niet meer terug. Daarvoor... Jeanette van Zutphen met... Je Naam Uit Mijn Hart. En daarvoor... Trea Dobs, Ria Valk, Marijke Merkens, Rob de Nijs en The Lords. Met Calling The Stars... CFM Zandvoort... De Reisje Terug in de Tijd...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 ...van de zingende familie... ...Broskowski... ...Broskowski moet ik zeggen... ...een wereld zonder jou... ...en daarvoor... ...Sweet Sixteen met de jongen waar ik van hou... ...en daarvoor Wille Alberti met Ricky. ...en daarvoor Marijke Hofland met mijn hart blijft dromen... ...u luistert nog steeds naar ZFM Zandvoort... ...een lokale omroep... ...met het programma Zandvoort uit Zandvoort...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 Op buena Fortuna Maar is deze mooie plaat van Regie van der Burgt het eenzaam op het Leidse plein Ik hey. hey. hey. hey. zal vanavond met je uitgaan hey. Hey. Ik heb gegevens op jou gezien I'm good Jouw te was zo fijn. Alles is me weer ontnomen. Mag ik dan niet gelukkig zijn? Is hij al voor mij misschien? Want zij troosten mij van Verre. dat ik je eens terug zou zien, dat ik je eens terug zou.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 Wanda Fortuna, zei jij me Bona Fortuna, Wanda Fortuna, die zomernacht, Fortuna, De rozen bloeiden en geurden zwaar, De sterren gloeiden, zo hel en klaar, fortuna e quattro giorni The stars looide, so hell and light. Buona fortuna, ik wacht op jou. Buona fortuna, maar die belofte, had je verpakt, ze I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 Das liegt aus meiner Mutter sein, ich saß auf ihrem Schoß, begleitet mich ein Leben lang und läs mich nicht mehr los. Frag nur dein Herz ob ja ob nein, bevor du sagst adieu, frag nur deine Enscheidend tut so bin mit 17 glaubt man nicht daran und wacht noch obendrein nur wenn ihr eine wiege fan dann fällt's mir wieder ein frag du dein herz ob ja of nein bevor du sagst had u dein Herz op ja of nein, denn scheiden tut so wee. Ik geh singen durch die Straßen, met dem Glück bin ich de du. Had een Mädchen mich verlassen, lacht mir schon die andere zu. Doch ik weiß die Uhr kleine, schöne Stunden gehen dahin, und ich höre die alte Weise und begrijp Ihren Sinn. Viel meer als alles Gottes glänzt, kan ware Liebeswahn, denn um Lijst dat glück dich irgendwann allein? Frag nu dein Herz, op ja of nein, bevor du sagst adieu. Frag nu dein Herz, op ja of nein, denn scheiden tut so weh denn scheiden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 Dat doen we zo meteen met de Willy Alberti. Met Waar ben je? Er is deze mooie plaat van Harry Bliek. Met Goodbye Mary Lou. Zwa. Oh,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 Waarom? Bon. Melodietje, de van een liedje, blijf hier soms jaren bij Luister dus wat net zo'n deukje, yeah, betekent, hey voor mij Het is een wijsje dat ik niet vergeten kan